De Boliviaanse president Morales heeft aangekondigd dat het land gratie gaat verlenen aan ruim 2700 gevangenen. Zo wil hij iets doen aan de overvolle gevangenissen. De gevangenen die hij vrijlaat zijn onder andere terminaal zieke, 65-plussers en zwangere vrouwen, liet de president op Twitter weten. Hij benadrukt dat mensen die ernstige misdaden hebben begaan, zoals moord, terrorisme, corruptie en ontvoering, niet in aanmerking komen voor de gratie. De Amerikaanse regering wil zo'n 1300 producten uit China extra gaan belasten. Het is het zoveelste hoofdstuk in de bekoelde handelsrelatie tussen China en de VS. Maandag voerde China importheffingen in op een aantal Amerikaanse producten... als reactie op de belasting die Trump instelde op staal uit China. Met de nieuwe China-tax wil Trump ruim 12 miljard dollar binnenhalen. Het toerisme in Nederland is afgelopen jaar met 10 procent toegenomen... 42 miljoen toeristen hebben vorig jaar één of meerdere nachten doorgebracht in hotels en huisjes. En dat is de sterkste groei sinds 2006. Vooral steeds meer Duitsers komen naar Nederland. Zij blijven met gemiddeld 3,5 nacht ook nog het langst. Het weer dan nog. Op de meeste plekken is het nu droog. Maar in de loop van de ochtend opnieuw buien, mogelijk met hagel of onweer. Later op de dag kans op nog wat zon. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Welkom terug bij het laatste uurtje van Focus. Het nachtelijke radioprogramma over wetenschap en geschiedenis van de NTR. Ik ben Jeroen Kortschot en in dit laatste uur neem ik u mee naar het de depots van Museum Boerhaven in Leiden. Waar we een seksueel voorlichtingsgidsje aantreffen van de 19e-eeuwse Duitse arts en feministe Anna fischer Dukelman. Met researcher Rob Bruins Slot onderzoek ik daarna de mogelijke relatie van jongeren met de woningmarkt. Pardon, de moeilijke relatie van jongeren met de woningmarkt. Kunnen zij nog wel wonen waar ze willen of moeten ze wonen waar ze kunnen? En in het laatste kwartiertje praat ik met de auteur van het boek Witte Zwanen, Zwarte Zwanen, over Martin Luther Kingdag. When she leaves, she's just asking to be followed.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 MUZIEK Pretty met Pretty Little Thing van Fink is het tijd geworden... voor de rubriek Wetenschapsgeschiedenis in duizend voorwerpen... waarin we met verslagheffer Gerda Bosman gaan schatgraven... in de depots van Museum Boerhaven. Op zoek naar voorwerpen die een belangrijke rol hebben gespeeld... in de geschiedenis van de wetenschap. Focus. Even terug naar het jaar 1900. In dat jaar schreef de Duitse arts en feministe... Anna fischer Tuckerman, een boek over het seksleven van de vrouw. Wisten ze gelijk waarom het handig was om vrouwelijke artsen te hebben. Conservator Mieneke te Tehennepe vertelt wat er zo bijzonder is aan het boek. Uh, je zei de bibliotheek, maar dit ziet er meer uit als een uh, voorraadkast. Het is, het is de bibliotheek, ja. Nee, het is de opslagplek voor alle boeken die we hebben. Alle boeken en platen en archieven die we hebben. En dat zit over drie verdiepingen verdeeld in allerlei hele zware rolkasten. En dat gaat van boeken, nou ja, de oudste boeken vanaf de 16e eeuw... tot de meest moderne, gewoon boeken eh, om te raadplegen. En eh, gewoon hedendaagse boeken, zeg maar. Hier staat het boek, waar ik het over wil vertellen. En het, is, het boek is dus onderdeel van een grotere collectie uitklapboeken. En die staan hier allemaal bij elkaar. Dat is een collectie die hebben we een aantal jaar geleden aangekocht van een privéverzamelaar. En dat zijn allemaal boeken met uitvouwbare platen, anatomische uitvouwbare platen. Maar dat gaat echt van techniek tot menselijke anatomie, eh, dierlijke anatomie, koeien, vlinders, noem maar op. Maar vandaag wil ik de menselijke anatomie eruit halen. Het boek heet Het geslachtleven van de vrouw. Het is geschreven door een uh, Duitse, uh, Anna fischer Duckerman. Het is een klein boek, een, uh, gewoon handformaat. En van buiten ziet het er niet heel spannend uit. Het heeft mooie gouden letters, dat wel. Maar van binnen is het des te spannender. En helemaal achter in het boek bevindt zich dan het uitklapbare deel. En dat is dus een plaat van het lichaam van een vrouw... waarin de de anatomie, waarin je eigenlijk zelf anatoom kan spelen en je eigen dissectie kan doen. En dat doe je dan met je... Oh, dat bestaat allemaal uit laagjes. Ja, het zijn allemaal verschillende laagjes. Bijvoorbeeld hier kan je ook de, de borstklieren zien. Dat was natuurlijk een belangrijk onderdeel in het boek... omdat het boek heel erg beschreef de, de anatomie specifiek van de vrouw. En nou ja, borstklieren spelen natuurlijk een belangrijke rol voor de vrouw... In het, uh, de, bij de voortplanting en de, de borstvoeding, et cetera. Het is een, eigenlijk een, een plaatjesboekje in een boekje. Ja, het is een plaatjesboekje wat je nu uh, tegenwoordig wel ziet in kinderboeken. Maar dit was echt bedoeld voor uh, wel volwassen vrouwen. Ja. Om meer inzicht te krijgen in hun eigen lichaam. En het is je ziet dus een, een vrouw van de, van de zijkant en ze is voor een deel... ...open gewerkt, zeg maar. Ja. En voor een ander deel mag je dat zelf doen... ...door laagjes weg te vouwen. Ja, je, ont, je, je pelt als het ware... ...de anatomie af. En daar, dat doe je door... Uh, ...steeds weer een laag open te slaan. Ja. Maar de, steeds... de, de, de buik, daar, daar hebben ze alvast... Het, ...het vel afgehaald. Je kijkt rechtstreeks haar darmen in. Ja, je kijkt in haar darmen en je kijkt ook in haar hersenen. Dat kan je ook alvast zien. En op de voorste plaat hoef je dus alleen de borst nog... Uh, ...om te klappen en dan kan je de... de melkkleren zien. En de volgende laag... die gaat dan uh, dieper. Aan de ene kant zie je nu... aan de achterkant zie je het skelet... Uh, van de vrouw. En dat is, was ook erg belangrijk... In, de, in dit boek. Met name vanwege de ribben. De borstkas omdat die vaak door corsetten in die periode werd vervormd. En het onderdeel van het boek was om vrouwen te laten zien... van hoe een gezonde borstkas eruit ziet voor de vrouw. Dus hoe de ribben eruit horen te zien... dat ze niet zo raar vervormd zouden moeten zijn. Door die maar ja, je, je ziet natuurlijk niet aan jezelf dat je vervormde ribben hebt. Nee, maar dat wordt wel beschreven in het boek. Ja, dat je de, hoe dat eigenlijk normaal en dat die corsetten er eigenlijk dus voor zorgen... dat het abnormaal wordt. En dat is... Ja, ook een van de dingen die de auteur heel erg duidelijk wil maken... dat de, ja, de vrouw ook goed moet zorgen voor haar eigen lichaam. Dus dat je moet zorgen dat het gezond blijft. En op een, een ander beeld nu, nu komt de, het zwangere lichaam in beeld. En als ik dan de, het gedeelte van de, de voorzijde openmaak... Oh, er valt ook heel veel aan om te klappen aan dat plaatje. Ja, hier zitten echt allemaal hele kleine onderdeeltjes. Die zijn ook heel fragiel en kwetsbaar. En daarom is het ook... Uh, bijzonder dat dit soort boeken, in dit geval dit boek... dan ook goed bewaard is gebleven. Dat niet, uh, vaak zie je dat onderdeeltjes van die plaatjes weg zijn. Bijvoorbeeld dat de mild of uh, de lever, uh, dat, dat die los zijn geraakt... en dat die weg zijn uh, geraakt. En vaak werden dit soort platen ook uitgesneden trouwens... omdat ze waardevol zijn. Dus dan is het boek er nog wel, maar dan is de plaat eruit verdwenen. Dus dat maakt het ook wel bijzonder, omdat ze zo fragiel zijn. Ik doe het nu heel voorzichtig. Je kan het beste toch... Ik ga nog even verder met openklappen. Misschien zal ik eventjes de baarmoeder nemen. Want daar zit natuurlijk iets in. Ach, kijk dan. En een klein... <laughs> babytje. Maar die gaat ook weer verder. Het is zo gepriegeld. Ja, het is echt een ontdekboekje. Ja. Nou, de luikjes gaan open. En maar het is wel we. hoog zwanger, denk ik, of niet? Dit is denk ik aan het eind van de zwangerschap. Ja, hier is het babytje al bijna... Kan al bijna geboren worden. De, als je de inhoudsopgave leest, wat, wat zijn dan de hoofdstukken? Het, uh, het hoofdstuk gaat uh, over het ontstaan van de mannelijk en vrouwelijk geslachtsorganen. De voortplantingsdaad voor man en vrouw en de menstruatie, het ziekelijke geslachtsleven der vrouw. Dat, dat kan de, er allemaal misgaan? Ja, dat gaat over allerlei vreselijke aandoeningen. Er zit ook een nare plaatje in. De onzedelijke vrouw, uh, moederschap en onvruchtbaarheid. Hoe krijgen wij gezonde en mooie kinderen? geneeskundige en hygiëne hygiënische wenken Onderzoekingen aangaande het geslachtsleven bestonden tot dusverre slechts van den man en in wetenschappelijk ernstige vorm slechts voor de man. Hij alleen doorvorstte het, hij alleen maakte ook de vrouw tot onderwerp van zijn studie. De vrouw daarentegen behield op dit gebied de onwetendheid en de argeloosheid van een kind. Is het een trend om, om uh, educatie aan de vrouw te geven over haar eigen lichaam? Nou, je ziet rond 1900 dat er een aantal publicaties verschijnen van vrouwelijke artsen vaak. En dat, dat is ook wel iets heel nieuws. Uh, Het is natuurlijk de periode dat vrouwen, dat je voor de eerste generatie artsen krijgt, die, uh, he, vrouwelijke artsen die ook gestudeerd hebben. En die gaan ook meteen uh, dit soort boeken publiceren. Een ander een bekend Nederlands voorbeeld is natuurlijk Aletta Jacobs. En die heeft ook uh, de vrouw, uh, haar bouw en haar inwendige organen geschreven en daarin zit ook een beweegbare plaats en daarin beschrijft zij ook, net als een aantal andere vrouwen... in Duitsland en op andere plekken in Engeland ook... beschrijven zij het, de anatomie van de vrouw... met als doel om vrouwen hun eigen lichaam beter te leren kennen... en daarmee ook meer zeggenschap over hun lichaam te geven... en hun lichaam en hun leven. Dus het is echt onderdeel in die periode rond 1900... van de eerste feministische golf. Zou dan bij gevolg toch de vrouw tegenover het werkzame aandeel van den man... bij de paring onverschillig en passief zijn? Nog zien wij geen bepaalde aanwijzing voor het tegendeel... en de haar verleende bijorganen die beantwoorden aan dergelijke bij den man... blijven ons een raadsel. De natuur bereikt immers ook soms wel zonder den wil... en de medewerking van de vrouw haar doel. En toch is het niet geheel en al zo... Ik snap dit niet helemaal. Wat staat er nou eigenlijk? Het is een hele ontslachtige manier van beschrijven... Uh, om aan te geven dat... Ja, dat ze eigenlijk worstelt met de vraag... waar is bijvoorbeeld de clitoris nou eigenlijk voor? Dat ja. is een van die bijorganen die je eigenlijk niet nodig hebt... om kinderen mee te maken. Nee, de vraag is van... heeft de vrouw eigenlijk wel een bijdrage behalve haar eicel... aan de bevruchting en het voortbrengen van kinderen? En zij zit daarmee te worstelen van... is het nou zo dat het genot van de vrouw wel een rol speelt? Maar eigenlijk is het niet nodig, maar hoe zit het dan? En dat is een vraag waar ze mee worstelt... en waar ze niet helemaal uitkomt, maar ze vindt toch... Dat het wel een doel heeft en dat het wel belangrijk is... dat de vrouw in ieder geval plezier daaraan heeft. Dat beschrijft ze natuurlijk niet zo. Maar dat de vrouw wel degelijk een rol heeft bij uh, de bevruchting, bij ja. de voortplanting. Dus, dus eigenlijk kort gezegd, uh, een vrouw uh, hoeft geen plezier te hebben om zwanger te worden. Maar die bijorganen die haar plezier verlenen zitten ten slotte niet voor niks. Ja, inderdaad. <laughs> Oké, okay. goed boeken. Leuk. Dat u het weet. U hoorde conservator Te Henneppe van Museum Boerhaven in gesprek met verslaggever Gerda Bosman. Lovely day van Alt D. No. We gaan het hebben over uit huis gaan. Dat doe je maar één keer in je leven. Dan ga je weg bij je vader en je moeder. Um, dat was vroeger anders dan nu. Vroeger spaarden mensen daarvoor. Ze um, spaarden geld. Maar ook theedoeken, pannen, potten, meubels. En je trouwde pas als ik in huis was. Maar het vinden van een stek was lastig. En eigenlijk is dat nog steeds zo. Kun je wel wonen waar je wilt. Daar gaat de tweede aflevering van het programma... het kastboekje over. En bij mij aan tafel is Rob Bruins Slot... Redacteur bij het programma, welkom. Dank, dankjewel. De serie over het kostboek. het is een serie over persoonlijke financiën van mensen. Het gaat over uit huis. Het begint met twee YouTubers, de millennials, Alwin en Saske. Wie zijn dat? Alwin en Saske zijn twee YouTubers die uh, uh, series maken op YouTube... over hun eigen leven. En uh, deze specifieke serie waarop wij zijn aangeslagen... die ging over... Uh, uh, dat ze in beeld brachten hoe zij uit huis gingen... hoe hun zoektocht was naar een eigen huis, een eigen stek. En waar ze dan vooral tegenaan lopen. Wat zijn de grote verschillen met wat de meeste mensen nog wel weten... van toen ze zelf uh, op eigen benen gingen staan? Um, ik denk dat het grootste verschil is dat, um, dat je nu uh, eerder samen gaat wonen... voordat je getrouwd bent, voordat je al je zooi bij elkaar hebt... En dat het vroeger meer gebruik was om pas als je ging trouwen. Um, en na je verloving en nadat je getrouwd was, dan pas ging je in een huis. Ja. En daarvoor verzamelde je en spaarde je vooral voor je uitzet. Ja, maar dan heb je het echt over de generatie die rond de Tweede Wereldoorlog geboren is. Mensen die ja, en zes en jaar verloofd waren en zo. En misschien daarna, ja, maar vaak waren ze ook zes jaar verloofd omdat ze geen huis hadden. En ja. Dus ze dus niet konden trouwen. En dan zit je dus eigenlijk soort van vast. Je ja. kunt niet trouwen omdat je geen huis hebt. En je. Je uh, kunt daarna pas op jezelf gaan wonen. En, en in de tussentijd spaar je voor je uitzet. Ja. Want zo, zo zit er uh, mevrouw Kouwe over in de uitzending. En die, heeft, uh, die haalt voor het oog van de camera nog even de handdoekjes uit, uh, uit de kast. Ja. Daar zitten de prijskaartjes nog aan. Die zijn toch 47 jaar oud. Die heeft toch behoorlijk wat bij elkaar gespaard, denk ik. Het leek het op luchtmuseum wel. Bijna ongebruikt met de prijskaartjes <laughs> nog aan. Ongelooflijk. Ja. Dat, uh... En toch zo mooi. Ja, en, en mensen die zijn er dus zo zuinig op... want die hebben daar echt voor gewerkt... en die hebben daarvoor gelegen om dat, uh, om dat bij elkaar te verzamelen. Ja. In die zin zijn de tijden wel veranderd. Want Alwin en Saske die doen dat niet. Alwin en Saske doen dat niet. Die komen zelf uh, in hun uh, vlog tot de ontdekking... van hey, het is eigenlijk misschien wel een goed idee... om uh, alvast van tevoren dingen te gaan verzamelen... en bij elkaar te gaan sparen. Want het is eigenlijk verrotte duur... als je op jezelf gaat wonen. Ja. En dat klopt ook. Want zij kunnen niet... Um, een huis kopen omdat ze zzp'er zijn met hun, uh, met hun vlogs. Um, en, en met hun uh, eigen bedrijven. En, en zoals voor heel veel jeugd tegenwoordig geldt. Ze krijgen dus niet makkelijk een uh, hypotheek. Of anders niet voor het bedrag dat je er eigenlijk voor nodig zou hebben. Ze hebben zich um, te laat of niet ingeschreven. Of voor veel mensen geldt ook dat ze daar gewoon geen tijd voor hebben om acht jaar op de wachtlijst te gaan staan voor sociale huur. Ja, dus moeten ze huren en, uh, en misschien ook wel uh, scheef huren. Uh, te duur huren voor, uh, voor, voor het inkomen wat ze hebben. Nou, dat is in het geval van deze twee niet het geval, geloof ik. Maar uh, dat schijnt wel steeds meer een probleem te worden. Ja. En de vraag eigenlijk ook is of dat we niet na de een woningnood van vlak na de oorlog... of dat we niet hand met het hele systeem... wat we hebben opgetuigd in Nederland... of dat we daar niet opnieuw weer een woningnood mee aan het creëren zijn. Dat is wel duidelijk natuurlijk dat er uh, woningnood is... want mensen schuiven niet door. Vroeger had je een, um, een uh, systeem, dat was uh, uh, premie A, B, C, woningen. Dat komt in de uitzending naar voren. Ja, kijk, um, wat je uh, ziet is dat er eigenlijk te weinig, zoals ook in het geval van, van deze twee vloggers... die kunnen moeilijk instappen. En ja. dat zie ik in mijn eigen omgeving ook wel. Mensen die een stuk jonger dan jij en ik zijn... maar die nog steeds uh, uh, wel de woningmarkt op willen... die kunnen moeilijk instappen omdat ze geen hypotheek rondkrijgen, et cetera. Um, als je nou bedenkt dat wij uh, wel een systeem hebben... dat is de hypotheekrenteaftrek. Dus is, als je de rente betaalt, dan krijg je uh, uh, daarvan... Een, een, een deel kan je aftrekken van de, van de belasting. Maar dat stimuleert vooral mensen met hoge inkomens en grote leningen... die ze langdurig aanhouden. Ja, precies. Dus die er al zitten. Instappers hebben daar niet zoveel aan. Nee. En een premiesysteem zoals ze in de jaren 60, 70, 80 uh, nog hadden. Um, Eén van de geïnterviewden van de die rekent het, uh, die rekent die het voor. Ik kreeg gewoon 1200 gulden per maand, stel, per jaar. Stel voor... nou dat jij in 1980 een huis koopt van 100.000 gulden. En je betaalde toen nog 12% rente. 12.000 gulden rente in een jaar. Ja. Dat is duizend in de maand alleen maar rente. Als daarvan de overheid jou in het eerste jaar 10.000 geeft... tweede jaar 9.500, derde jaar 9.000, etc. 500 per jaar uh, bouwen ze af... heb jij in het eerste jaar opeens in plaats van 12.000 rente... opeens nog maar 2.000. Was het zoveel? Hey, was het er zoveel was erbij rente bij betaald? Dat dat de... was in, in, in, uh, in het begin was het zoveel, ja. En waarom deden ze dat? Ja, waarom stimuleert de overheid eigen woningbezit? Ja. Is dan eigenlijk de vraag. Ja. Nou, dat uh, gebeurt omdat uh, de overheid van mening is dat eigenaren hun huis goed onderhouden. Want het is namelijk iets waard. Maar waarom zei de overheid niet, uh, gaan we naar de bank? Of die banken moeten wat doen, of zoals nu de pensioenfondsen moeten wat doen. Of de mensen met geld, de oudere mensen met Om, geld moeten wat doen. Omdat de overheid uh, niet tegen de bank kan zeggen, jij moet dit of dat doen. Dat is namelijk een vrije onderneming. Ja. Zo werkt het niet in dit, uh, in dit uh, land. Nee, maar je kan dat maar de doen. overheid kan wel de, de randvoorwaarden scheppen. Ja. Uh, en de randvoorwaarde was, de overheid moet geld steken in eigen woningbezit. Ja. Stimuleren van eigen woningbezit. Want eigenaar onderhoudt huis, onderhoudt buurt en bouwt vermogen op. De bank gaat vervolgens, wat je, wat je ziet in uh, vooral de uh, tweede helft jaren 90... vanaf jaren 80, vooral de tweede helft uh, jaren 90... gaat de bank langs mijn hand aan de loop met die, met die randvoorwaarden. Want verruimt steeds meer de mogelijkheden om geld te, te lenen. Ja, want het heeft wel gewerkt, hè, die premiewoningen. Daardoor zijn ontzettend veel woningen gebouwd... hebben mensen allemaal vermogen kunnen opbouwen. Zijn allemaal, hebben allemaal in kunnen stappen tegen prijzen. Als je er nu naar kijkt, tegen prijzen, dat je denkt... ja. Hallo, dat had ik ook wel gewild. Ja, ja. Dat, zo werkt het. Zo, zo kom je ook af en toe nog wel eens een hele slimme elektricien tegen... die in een grote villa woont. Want die heeft goed gestapt van de premie C naar B naar A woningen. Toen, je kon toen nog een goede wooncarrière maken. Precies. Zo heette dat ook. Ja. Dat zie je nu steeds minder. Ja, dat je van een klein uh, middenwoningje naar een villa ging. En steeds omdat, het, omdat de prijs van de woning toeneemt... kun je verkopen en dan, en dan, uh, dan koop je weer een duurdere woning voor terug. Ja. En toen ze, ging, zei je, de banken zich ermee bemoeien. De banken gaan zich ermee bemoeien. En, en, en, en je ziet, hey, we hebben een, een, na de, vooral na het afschaffen van die, van die premieregelingen... Um, er is uh, hypotheekrenteaftrek... maar er staat eigenlijk nergens dat er ook afgelost moet worden. Ja. Dus we sparen de aflossing 30 jaar lang op. In een, en we gaan daarmee beleggen. Ja. Want het is voordeliger voor jou als koper. Want dan hoef je minder in te leggen. Want de belegging is, levert altijd meer op dan spaargeld. De rente, de rente kan ik aftrekken. Rente kan je aftrekken. Ik en dat ging nog een stapje verder. Ik kom op vakantie tot... naar Bali en groot wonen. Precies. En je kunt en, en, en. Ja. En je kunt ook nog eens een cabrio kopen als je dat wil. Ja. Maar er kwam ook nog eens bij dat je dat de bank op een gegeven moment dacht kwam. Er staat eigenlijk ook nergens dat je niet hoeft af te lossen gedurende die dertig jaar, maar daarna ook eigenlijk niet. Ja. Dus waarom zou je eigenlijk aflossen? Want het huis wordt toch zoveel waard als dat je leent, et cetera. Dus ja, aflossingsvrij, werd opeens. En. Ondertussen ook uh, 89, 90 procent van de woningwaarde gefinancierd. Oh, er werd 100. Oh, dat komt nog wel eens. Oh, tweede inkomend bij. Oh, dat kunnen we ook nog wel eens optrekken naar voor die, 120. 150. Voor de cabrio. cabrio. Leuke bovenvrij. neem de geld maar op. Neem de overwaarde op. Langzamerhand is die hele, dat hele mechanisme is uit de bocht gevlogen. Ja. En netto resultaat, bruto netto, het blijft toch een kastboekje. Netto resultaat is dat dat hypotheekrente instrument um, en de aftrek daarvan... de overheid wel heel erg veel geld kost. Ja. Ja. Doordat er te lang met voor de volledige looptijd... de te hoge leningen onafgelost blijven. Maar het... En de, de, de overheid, dat zijn wij toch allemaal. Wij moeten het opbrengen uiteindelijk. Maar het is niet alleen de hypotheekrenteaftrek geweest... die ervoor gezorgd heeft dat die uh, bubbel is ontstaan. Het is ook de premies geweest. Het is het optreden van de banken geweest... Uh, dat zijn allemaal dingen die ertoe bijgedragen hebben... dat die woningprijzen zo enorm gestegen zijn. Toch? En uiteindelijk ook dat er te weinig huizen zijn. Of de verkeerde huizen. Ja. Ja. Dat blijft natuurlijk gewoon het punt. En dan heb je nog steeds het, uh, um, uiteindelijk de vraag die naar boven komt... en dat is toch de vraag die ook achter deze hele aflevering ligt. Kun je wonen waar je wilt of moet je wonen waar je kunt? Ja. Geef het antwoord eens. Nou, ik denk dat voor veel mensen geldt dat ze gewoon wonen waar ze kunnen. En dat ze doen alsof ze dat ook willen daar. Alsof ze heel blij zijn daarmee. <laughs> ja, ja en, en er zijn natuurlijk ook, uiteindelijk zijn er veel mensen die wel wonen waar ze willen, maar minder groot wonen dan dat ze zouden willen. Ja, uiteindelijk zit een heleboel dus op slot. Dat is eigenlijk het. Uiteindelijk waar. zit de heleboel op slot. Er zat de boel op slot, er zit de boel op slot. Um, en um, als je de actualiteit van de kranten van, uh, van deze dagen mag geloven... blijft de boel ook nog wel een tijdje vlot. Want ja, we zijn te weinig op... en te verkeerd gebouwd. Ja, iedereen zegt, we moeten nu naar die uh, formaties kijken in de, in de gemeenteraden. Ja. Die moeten bouwbesluiten nemen, de, weil de weilanden uh, moeten volgebouwd. En bouw dat hele groene hart vol en weet ik wat ze allemaal uh, doen. Nou, ik denk eerlijk gezegd dat je vooral moet zorgen... dat de doorstroming een beetje op gang kan komen. Uh, en daarom roept uh, Erik Smit, de presentator, ook in de aflevering op... is het niet een heel goed idee om misschien weer eens te gaan denken... aan die premiewoning en het premiesysteem. Om de instappers weer erin te krijgen. Maar dan zegt iedereen, ja, maar dan stijgen de huizenprijzen nog veel verder. En dan wordt er nog minder goed doorgestroomd. Ja, dan moet je tegelijkertijd dus wel bijbouwen. Ja, dus je moet bouwen uh, voor bouwen de jonge mensen. En de goede kant van de markt stimuleren. Ja. Niet alleen de dure uh, kant met de hoge leningen en de hoge inkomens, maar ook de kant met de uh, lagere inkomens. Die nu vaak in de sociale huur zitten. Sociale huur bestaat wel in Nederland, staat je heel lang voor op de wachtlijst. Maar zo'n premiesysteem zou eigenlijk zijn sociale koop. En die moeten we dan gaan kopen. Is het eigenlijk waar dat, dat kopers beter voor hun huis zorgen en dat die beter voor de buurt zijn? Uh, ik denk dat daar wel een behoorlijke mate van waarheid in zit. Ja. Want uh, uh, ik denk dat uh, een eigenaar wel iets onderhoudt waarvan die eigenaar is. Ja, waarvan die denkt, uh, bouw ik vermogen mee op, dat is voor, ja, voor de dorst verlaten. Uh, uh, dat, wordt, dat wordt alleen maar minder waard als ik er niks aan doe. Als ik uh, alle kozijnen laat verrotten, dan, dan krijg ik er niet meer het geld voor terug... wat ik uh, eigenlijk erin heb zitten. Ja, met andere woorden, uh, het investeren in het doorstromen op de woningmarkt... Uh, is een goed idee, omdat je er mensen mee helpt. Omdat je de maatschappij ermee mee helpt, de mensen nu. Uh, maar ook, uh, uh, het is een uh, goed financieel beleid. Het is goed financieel beleid, maar je moet het wel goed uitvoeren. En, uh, en er gaat heel veel geld in om. En je kunt je afvragen of dat de hypotheekrente aftrekt... zoals die nu functioneert. Uh, en wel langzamerhand wordt afgebouwd. Maar het is allemaal heel politiek, heel, ja. heel erg moeilijk. Natuurlijk. Ja, want dan gaan de uh, uh, babyboomers klagen als ja, ze minder kunnen. Nou ja, uh, bijvoorbeeld. Die nog een leuke woningcarrière, wooncarrière hebben kunnen maken. Ja. Um, die gaan vooral klagen en... Uh, uh, de mensen die, uh, die eigenlijk uh, op gang moeten worden geholpen... Ja, die, uh, die krijgen er nu niet voor elkaar. Eigenlijk, zegt Erik Smit in jullie uitzending... zouden de babyboemers een beetje moeten inleveren. Een beetje minder hypotheekrenteaftrek. Een beetje meer uh, premie op het kopen van een woning. Um, en dan is het in ieder geval eerlijker verdeeld. En misschien dat we de woningmarkt wat vlotter trekken. Ik weet niet of hij zegt dat de babyboomers moeten inleveren. Want um, iedereen <laughs> heeft natuurlijk een hypotheek-rente aftrekken op dit moment. Maar hij roept wel de vraag op: is dat nou het beste uh, uh, instrument? Of zouden we niet beter af zijn met een premieregeling? Ja, wie weet. Oordat u zelf, als u vanavond kijkt naar het Kasboekje van Nederland om kwart over negen op NPO 2. Dit was Rob Bluins-Slot, de redacteur van dat programma. Volgende week praten we verder... dan over de derde aflevering van het kastboekje van Nederland... die de titel heeft Kopen, kopen, kopen... over het alsmaar toenemende consumptiegemak in de geschiedenis van Nederland. Stuart, hot legs. I have a dream that one day, one day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. Een klein stukje uit een bekende speech van Martin Luther King op 28 augustus 1963 uitgesproken bij de March on Washington. Een grote demonstratie tegen de rassenscheiding in Amerika. Vijf jaar later, vandaag, vijftig jaar geleden... werd Dominique King vermoord in Memphis. En die rassenscheiding bestaat tot op de dag van vandaag. Zij het niet officieel. Um, en ook in Nederland kennen we het fenomeen zwarte scholen. Anja Vink is onderzoeksjournalist. en Ze schreef in 2010 het boek Witte Zwanen, Zwarte Zwanen... over deze zwarte scholen in Nederland. Anja, goedemorgen. Goedemorgen. Hebben we ze nog steeds, die uh, zwarte zwanen? En uh, die zullen ook niet zo snel weg zijn, ben ik bang. Het ideaal van Martin Luther King is ook een beetje een Nederlands ideaal. Iedereen samen. Of, of is dat toch niet helemaal het geval? Nou, of het een ideaal is, dat vraag ik me af. Ja, op papier misschien. Of in, in, in, in, in, in, in, maar in de realiteit zijn we er ver vanaf. Uh, Nederland uh, heeft, zoals dat uh, heet, een enorm gesegregeerd schoolsysteem. Ja, we hebben en, toch een... We hebben toch een discriminatieverbod in de grondwet. Uh, sinds 1982 uh, staat dat erin. Uh, maar dat heeft dus niet verhinderd dat er wel in de praktijk dus gediscrimineerd wordt. Nou, of je discrimineren kan noemen, is een groot woord. Uh, ik, dat heeft niet zoveel uh, met heel letterlijk dat uh, de, uh, discriminatie te maken. Het heeft te maken met uh, schoolkeuze. Wij, uh, in Nederland kunnen wij uh, onze eigen scholen kiezen. En dat heeft tot gevolg gehad dat uh, ja, mensen de eigen soort zoeken. Als ik het heel flauw mag zeggen. Ja. En dat, en dat, is dat dus... heeft dus. Gevolg... ...gezorgd dat kinderen elkaar van verschillende afkomsten... ...en uh, nauwelijks meer tegenkomen op school. Um, maar die vrije schoolkeuze hebben we al een hele tijd. Vroeger spraken we niet over ja, zwarte 100 scholen. Ja, honderd jaar om precies te zijn. Ja, ook ja, <laughs> precies dit jaar. Uh, ja. maar, maar er zijn dus mensen bijgekomen, uh, migranten... ...en, en daarom ja. spreken we over zwarte scholen. Het, het, het zwarte scholenprobleem is een migratieprobleem. Zwarte scholen is een migratieprobleem, absoluut. Uh, uh, uh, dat is uh, de, de, Als je de eerste zwarte school, ik vind het een nare naam maar ik zal even uitleggen die is ergens in 1971 in de Amsterdamse Bijlmer ontstaan mm -hmm. dat gebeurde met de Surinaamse kinderen die daar kwamen wonen dat is ook de eerste keer dat er over geschreven wordt in Nederland in 1971 en vervolgens is dat eigenlijk heel hard gaan groeien met de komst van de migranten uit Marokko, Turkije rond het Middellandse zeegebied en sindsdien is die groei eigenlijk niet meer gestopt. En dat is in de grote steden gebeurd. Maar je ziet bijvoorbeeld nu dat het groeit in de kleinere steden. Arnhem, Zwolle, Ede. Het is, is niet alleen maar meer een stedelijk verschijnsel, het is ook een, het ja. is een landelijk verschijnsel geworden. Het is een landelijk verschijnsel geworden, absoluut. Ja. Maar het is wel een, een stedelijk verschijnsel. Ja. De ook de kleine steden hebben uh, het hebben ermee te maken. En we hebben dus niet uh, de migranten actief gediscrimineerd door te zeggen... van nou dit zijn scholen voor migranten, het is andersom gegaan. Uh, de mensen, de oorspronkelijke de ors Nederlandse niet-migranten... die hebben gezegd, wij doen onze kinderen niet op scholen... waar veel migrantenkinderen op zitten. Daar komt het op neer. Uh, uh, op het moment dat er heel veel migrantenkinderen naar een school kwamen, uh, uh, haalden de witte Nederlanders of hun kinderen van school of kwamen hun kinderen daar niet eens meer naartoe brengen. En die fietsten naar andere scholen, dat noemen we dan weer de witte vlucht. En uh, ja, zodoende is die, die scheiding heel, lang, heel langzaamaan steeds meer ontstaan. Er zijn wel pogingen geweest om het te veranderen. Ja, dat is interessant. Um, een hele lokale pogingen, allemaal niet van bovenaf vanuit het ministerie. Maar je mag niet scheiden op basis van ras, want dat is discriminatie. Ah. En je mag dus niet zeggen, nee, wij nemen uw kind niet aan, want anders is de school te zwart of te wit. Dat is verboden. En, en zo verhindert het discriminatieverbod en, en juist, ja, juist dat je er iets aan doet. Ja, nou ja, dat, dat is de moeilijkheid een beetje. Kijk, als je het vergelijkt met de Verenigde Staten... bij ons is het eigenlijk vanuit, even tussen aanhalingstekens... vanuit het niets ontstaan. En er is wel, in al die jaren is daar iedere keer weer wat van gezegd... maar ja, er bleken allerlei uh, uh, uh, obstakels... zoals artikel 23 altijd uh, in de weg te liggen... om er iets te aan, aan te kunnen doen. Ik, dat is een deel. Er is ook een deel wat ik denk dat dat gewoon onwil is. We vinden het eng om daar iets aan te doen. Ja, want en, kan je niet als en... gemeente besluiten met z'n allen van... nou ja, dat artikel 23 is belangrijk... maar we besluiten nu met z'n allen dat we dat even niet uh, zo heftig toepassen... omdat we een groot probleem hebben in onze gemeente... of omdat we zien dat er zwarte scholen ontstaan. En dat willen we niet. Dat kan een gemeente besluiten... maar dat moet wel in overleg met de schoolbesturen. Want in, in, in ons land hebben de schoolbesturen de macht. Die bepalen heel erg veel uh, over aanname en... Uh, ja, hoe de scholen ingericht worden. Uh, maar, kijk, ik zei net, artikel 1 verbiedt uh, uh, het mengen op basis van ras. Er zijn wel andere oplossingen en die, dan kijk, die, die, die oplossingen kijken we af van de Verenigde Staten. Uh, want wij hebben het nu over kleur. Mm -hmm. Maar je zou ook kunnen zeggen dat zwarte scholen, uh, de, de nare benaming, eigenlijk verhult. Dat het de nieuwe scholen voor de armen zijn. Het zijn arme scholen, zoals we die vroeger ook hadden. met kinderen die hun schoenen niet konden betalen, die gingen naar de klompenscholen. Ja, want sociaal-economische ga... achterstand. dat valt gelijk met, met migratie vaak. Met kleur, ja. Heel vaak. Eh, niet helemaal. Want in deze discussie zien we de groeiende gekleurde middenklasse niet. Maar. Dus, en die trouwens deze scholen net zo meiden. die ook scholen zoeken met andere hoogopgeleide ouders. Eigenlijk is er scheiding tussen laag opgeleid en hoog opgeleid. Ja. En die, die, die uitzicht met name in de steden, in kleur. En daar zit misschien een oplossing, zeg jij? En daar zit een oplossing. Je zou kunnen zeggen dat je zou uh, uh, scholen kunnen gaan mengen op basis van sociaal-economische factoren of op uh, bijvoorbeeld uh, taalachterstand. Want uh, wat heel veel mensen niet weten, en dat, dat verhult de discussie zwarte scholen ook heel erg, is dat wij ook een hele grote groep witte achterstandsleerlingen hebben in Nederland. Die net zo goed een taalachterstand hebben. En die ook naar school komen uh, met heel gebrekkige woordenschat. En als je die dus allemaal er zijn bij elkaar. Meer groepen... ja. Ja. En als je die allemaal bij elkaar op een school zit, dan, dan, uh, dan, dan worden ze niet beter. Dan houden ze die achterstand en dan houden ze die ook op de middelbare school. Ja, want als je kinderen met een taalachterstand bij elkaar zet... is het best wel heel moeilijk om die taalachterstand uh, in te halen. Zeker met, als er maar één juf voor de klas staat die wel goed Nederlands spreekt. En uit onderzoek blijkt ook... als, als het aantal kinderen met een taalachterstand op een school boven de 70% uitkomt... dan heeft dat een negatief effect op de prestaties van de andere leerlingen. Alle reden dus om er iets aan te doen. Is het wel eens geprobeerd ja. om, om op basis van sociaal-economische achtergrond of op basis van taalachterstand kinderen te verdelen over de verschillende scholen? Nee, nee dat is eigenlijk nooit gebeurd. En, en ja, ik, ik zeg er ook altijd maar een beetje cynisch bij. van als jij als schooldirecteur, schoolbestuurder of onderwijswethouder uh, uh, uh, wil dat je hoofd eraf gaat. Dan moet je over onderwijs zeggen, gaat beginnen. Want dat is zo'n gevoelig onderwerp. Daar komen zoveel ja, negatieve reacties op. Uh, uh, ouders hebben het idee dat ze nou gedwongen worden naar een andere school. Ja. Uh, uh, ja, je, je, nou ja, alle clichés die omhoog komen. Ouders willen, niet, ja, willen toch niet dat hun kinderen met migrantenkinderen op school komen. Ja. En dat is uh, nou ja, meerdere directeuren, schoolbestuurders die daar al iets over hebben gezegd, uh, konden vertrekken daarna. Het enige, wat je dan, het enige wat je dan ziet is dat, dat de, de, zeg maar, liberale idealisten zeggen... Uh, je moet overal heel goed onderwijs aanbieden. En we proberen om overal um, uh, topscholen en excellente scholen te maken. Uh, dan komt die vraag vanzelf en dan kunnen we vanzelf ook... Um, die oververtegenwoordiging van, van mensen met een taalachterstand aan. Um, je ziet dan ook dat in, in, uh, in wijken waar veel migranten wonen... Of, en waar veel mensen wonen met weinig geld... Uh, dat die scholen uh, enorm uh, gesteund worden in het openbaar. Dan komen er wethouders en die zeggen in de krant... ik ga iedere week naar deze school en ik zorg dat er extra ja. geld is. En zo. Werkt dat? Nou ja, er zijn natuurlijk goede scholen met achterstandsleerling. Die zijn er gewoon. En die geweldige dingen doen. En ik denk soms ook dat je daar beter op kan zitten... als achterstandsleerling. als dat je op een gemengde school kan zitten... waar ze helemaal niet weten wat ze met je aan moeten. Ja. Maar de kans dat je als... Leerlingen uit een arm milieu op een school uh, zitten die niet goed presteert... is gewoon veel groter. En uh, zelfs de inspectie const uh, constateert dat. Die const constateerde dat twee jaar geleden al. Van, ja, wij zien die ongelijkheid alleen maar toenemen. En, en met name op scholen waar veel achterstandsleerlingen leerlingen zitten... Ja, is de kans dat die school zwak is of, of geen goed les heeft veel groter. En in dat opzicht, hè, met dat soort gegevens... Uh, snap je ook wel soms waarom ouders hun kinderen niet naar zo'n school doen. Nee. Zou je, zou je leraren meer moeten betalen om op zo'n school te werken... omdat het gewoon moeilijker is? Um, ja, dat is ook al zeker, zolang deze discussie speelt, een discussie. Uh, dus die, die is al 50 jaar oud, uh -huh. bijna. En, uh, waarom zou je het niet het doen? Het is nooit gebeurd. Ja. Het is gewoon nooit gebeurd. Ik, ik weet... Ik, ik, ik, ik loop veel rond op scholen met veel achterstandsleerlingen. En eigenlijk zeggen docenten daar altijd... Ja, ik doe het niet voor het geld. Ja. Ik, uh, uh, mooi hoor, maar ik, ik, ik, uh, ik, ik geef heel graag les op deze scholen. En of geldt mij meer geld mij zo overhalen om dit te gaan doen? Nee. Ja. En uh, uh, ja, wat, wat vooral gebeurt op achterstandsscholen... is dat daar leraren terechtkomen die... Ja, gewoon de kans dat ze minder ervaringen hebben. Veel jonge leraren starten soms op een, op een achterstandsschool... omdat ze daar moeilijk leraren kunnen krijgen. Ja. En, en ja, de, de, de, de zwakke leraren komen daar toch het meest voor. Nou ja, precies. Dan, dat zou geld helpen. Dat, dat maakt het verbazend dat het nooit uitgeprobeerd is. De zwakke leraren is. die je meer geld betaalt, worden niet gelijk beter. Uh, nee, maar je trekt misschien wel betere uh, leraren aan. En je, je verdeelt nooit de leraren een beetje over de schoon. En ja, ik wou dat het zo werkte, maar ik denk dat het niet zo is. En scholen kunnen al nu al heel veel hè, daarin. Ja. En, en eigenlijk gebeurt dat ook nauwelijks. Het is toch een, uh, ja, een, een discussie die iedere keer weer uitdooft. We zijn nog ver weg en, en, van, van een ongezeggeerd onderwijs. Zijn we verder weg dan Amerika eigenlijk op dat punt? Uh, wij zijn in sommige steden gesegregeerder dan de grote steden dan de Verenigde Staten. En als ik dit vertel, ik, vertel, ik hou je praatjes open, Ze zijn mensen heel erg gechoqueerd. Dat idee hebben wij niet voor Nederland. Wij hebben echt een heel erg gesiggeerd schoolsysteem. Oké, okay, goed om even aan te denken op Martin Luther King Day. Dankjewel, Anja. Vink. Ja. Fijne dag. Dankjewel. De Dan van Michael Jackson zijn we aan het eind gekomen van deze uitzending. Wilt u de gesprekken van de afgelopen uren terugluisteren, dan kan dat natuurlijk. Daarvoor gaat u naar NPO Radio 1, en streep, radio, streepje Focus. Volgende week zijn we er weer, maar dan met presentator Hassan Efren Goen. Hij gaat het onder andere hebben over de rellen in de Amsterdamse wijk Overtoomse Veld 20 jaar geleden. Een vrij onnozel incident, een in de brand gestoken prullenbak, werkt als een lont in een kruidvat en dat leidt tot grootschalige ongeregeldheden. En we gaan het hebben over een race tegen de klok. In Nederland lopen bijna 3000 criminelen rond... die nog een lange gevangenisstraf uit moeten zitten. Hoe moeilijk is het eigenlijk om onzichtbaar te blijven voor de politie? Focus probeerde het zelf uit. Dat en nog veel meer volgende week. Nu het Radio 1 Journaal met Jurgen van den Berg en Elisabeth Steins. Dank voor het luisteren. NPO Radio 1.